Vanochtend voor de dienst? Niemand? Nee? Oké, okay. nou valt me weer mee. Het is weer aan het dooien, jammer hè, jongens. Of hebben jullie wel weer zin in de lente? He? Zin in de lente. Het is een mooi kinderliedje, weet je dat de lente komt? Nou, die komt er. Ik weet nog, 8 maart, dat is over vier dagen. Mijn zusje is dan jarig en dat ik een keer in een t-shirt buiten heb gelopen, omdat het zo lekker warm was. Dus dat kan maar zo, hè? de week. Hé, hey, we zijn in de, de vierde week van onze serie Happiness. Ik hoop dat je er al een aantal hebt meegemaakt. Serie over de bergreden. Ik denk een van de mooiste toespraken ooit die Jezus ons gegeven heeft. Waarin Jezus het leven in het Koninkrijk van God beschrijft. Een leven wat gelukkig maakt, een vrij en blij leven, een leven gericht op God en op onze naasten. En wat ik zo mooi vind van de bergreden is dat het allerlei hele praktische zaken bij de horens pakt. Dingen waar we allemaal mee worstelen of die we tegenkomen in ons leven. En een van de onderwerpen die Jezus daarin aansnijdt is hoe om te gaan met seksuele verleiding. En dat is een ontzettend belangrijk onderwerp. Want wat is er veel verleiding in deze wereld. En wat gaat er een hoop verkeerd en kapot als het om seksualiteit en relaties gaat. Neem bijvoorbeeld de Wallen. Hè? De, de rosse buurt waar Amsterdam zo ongelooflijk trots op is en die elk jaar miljoenen toeristen trekt. Maar waar het eigenlijk één groot drama is. 60 tot 90 procent van de vrouwen zit daar gedwongen achter de ramen. Tussen de 80 en 95 procent van die vrouwen die achter de ramen zitten... is ooit slachtoffer geweest van geweld of verkrachting of incest... of andere vormen van seksueel misbruik. 90 procent wil uit de prostitutie stappen, maar lukt het niet. Dan porno. 81 procent van de mannen in Nederland kijkt regelmatig porno via internet. En dit is het meest schokkende. Christelijke mannen net zoveel als niet-christelijke mannen. En bijna de helft van die 81% die zegt op de een of andere manier verslaafd te zijn. En er niet mee te kunnen stoppen. En ook steeds meer vrouwen blijken verslaafd te zijn aan porno. Gebroken relaties. Vier op de tien huwelijken. Vandaag de dag in Nederland eindigt in een scheiding. En heel veel van die echtscheidingen komen doordat een van de partners overspel heeft gepleegd. En dan zijn er ook nog mensen die daar geld aan proberen te verdienen. Door websites als Second Love. Waar mensen aangemoedigd en gefaciliteerd worden om overspel te plegen. En dan de vele nieuwsberichten over seksueel misbruik de afgelopen maanden. Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt in het nieuws. Seksueel misbruik bij sportclubs in het leger, zelfs door hulpverleningsorganisaties als Oxfam, Artsen zonder grenzen, de VN, wordt op grote schaal misbruik gemaakt van de meest kwetsbaren. En dan nog de zogenaamde MeToo-beweging, wat een aantal maanden geleden begon met een paar vrouwen in de film- en media-industrie waarin vrouwen er vooruit durfden te komen, dat ze ooit seksueel misbruikt zijn. Nou, dat zorgde voor een wereldwijde golf van miljoenen andere vrouwen en ook mannen, die zeiden ooit te maken hebben gehad met seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Als seks zoveel kapot maakt, wat moeten wij er dan mee als christenen? He? En, en sommigen geloven dat, dat God een hekel heeft aan seks. Dat, dat seks iets slechts is of dat God preuts is. Dat als hij vanuit de hemel naar beneden kijkt, dat hij denkt, je lief, wat doen zij nou daar beneden. Maar dat is onzin. God heeft seks bedacht. En hij heeft het als een prachtig geschenk aan de mens gegeven. Om ervan te genieten. Maar hij gaf één hele belangrijke gebruiksaanwijzing bij dat geschenk. En dat is dat die seksualiteit alleen tot zijn recht komt. Binnen de veilige grenzen van huwelijk, van gevende liefde en van trouw. Nou... Er is niet alleen God, maar er is ook Gods tegenstander, Satan. En die haat alles wat God goed en puur gemaakt heeft. En daarom heeft Satan dat prachtige geschenk van seksualiteit verdraaid en kapot gemaakt. En hij heeft de mens doen geloven dat seksualiteit alleen maar om mij draait. Om mijn behoeften, om mijn verlangens, om mijn begeerte, om mijn lust... En dat ik daar de ander voor kan gebruiken. Of zelfs misbruiken. Dat seks losstaat van liefde. En daar zien we dus overal de gevolgen van. Nou, en wat, wat doet de wereld? Die, die ziet die prop en die denkt, ja, zo is seksualiteit bedoeld. Sommige mensen vereren die prop zelfs. En die zeggen, ja, dit is hoe het bedoeld is. Lust en seks en begeerte moet altijd en overal kunnen. Ook al gaat het gepaard met zoveel leed. Nou, dat is de ene kant. En wat doen vervolgens religieuze mensen zoals christenen en joden en moslims aan de andere kant? Die gooien die hele prop weg. Die zeggen, seks is vies. Seks is slecht. Daar moet je zoveel mogelijk van wegblijven. Dat is de andere kant. Nou, beide manieren is dus niet zoals God het bedoeld heeft. God wil juist dat we die prop weer ontkreukelen. En weer ontdekken hoe God seksualiteit bedoeld heeft. Vrienden, God wil het beste voor ons. En wij mogen ontdekken hoe hij seksualiteit bedoeld heeft. Zijn gebruiksaanwijzing. Hij heeft het niet gegeven om ons te pesten, om ons leven zo moeilijk mogelijk te maken. En hij wil het beste voor ons. Ik heb maar 25 minuten vandaag, dus ik kan onmogelijk alles benoemen rondom dit ontzettend belangrijke onderwerp. We zouden er met gemak een hele serie over kunnen doen. En volgens mij heeft Serge dat ooit wel eens Gedaan. En misschien gaan we dat ooit nog wel eens een keer doen. Vandaag wil ik dus focussen op die seksuele verleiding. waar Jezus het hier in het stukje bergreden van vandaag over heeft. Laten we het samen lezen. Matthäus 5, vers 27 tot 30. Als het goed is, ja, is het daar op het scherm. Daar zegt Jezus de volgende radicale woorden. Hou je vast. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk hem dan uit en werp hem weg. Je kunt beter één van je lichaamsdelen verliezen dan heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Nou, wat bedoelt Jezus hier? Laten we daar vanmiddag naar kijken. Deze radicale woorden en, en hoe dat ons gelukkig kan maken als we ze in de praktijk brengen. Allereerst vers 27. Daarna zegt Jezus, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. Nou, Jezus zei dat omdat elke gelovige jood, religieuze jood in die tijd, die wist dat. Die kende de tien geboden uit zijn hoofd. En van die tien geboden was gebod 7, pleeg geen overspel. Maar... Zoals zo vaak neemt Jezus dat onderwijs nog een stukje verder. Hij gaat nog een laagje dieper. Want wat gebeurde er in die tijd van Jezus? De schriftgeleerden, de, schriftgeleerde, de wetgeleerden, die, die pakten die wet en die maakten er alleen maar iets oppervlakkigs van. Alleen maar iets van de buitenkant. Alleen maar iets van het gedrag. En zolang je de daad van overspel niet beging, dan was er helemaal niks aan de hand. Dan was je of de hoek. Maar Jezus kijkt niet slechts naar de buitenkant. Jezus kijkt naar onze binnenkant. Jezus kijkt naar ons hart. En daarom zegt hij in vers 28. En ik zeg zelfs. Iedereen die naar een vrouw of naar een man kijkt en haar of hem begeert. Heeft in zijn hart al overspel. Met haar of hem gepleegd. Waarom zegt Jezus dit? Is het in onze oversekste wereld al niet moeilijk genoeg om geen overspel te plegen? Waarom blijkt het dan alsof Jezus het ons alleen maar moeilijker maakt? Ons nog een zwaardere last op onze schouders te dragen geeft? Waarom lijkt hij het ons moeilijker te maken door zelfs te zeggen dat je geen eens mag kijken naar iemand anders... Met ogen van begeerte. Misschien denk je zelfs wel. Ja, hoezo? Dat, dat moet ik toch zelf weten waar ik naar kijk. En waar ik aan denk. Zolang ik iemand anders daar niet mee lastig valt, dan is er niks aan de hand toch? Kan toch geen kwaad? Jawel, zegt Jezus. Dat kan wel kwaad. Dat kan ontzettend veel kwaad. En dat zien we overal in de wereld. Misschien wel in je eigen leven. Omdat alles in ons hart begint. En het is in ons hart dat we de strijd winnen of de strijd verliezen. Nou, Even voor de duidelijkheid. Met ons hart bedoelt Jezus dus niet die bloedpompende spier. Hier. Waar zit die? Hier. Nee, met ons hart bedoelt Jezus en bedoelt de Bijbel wie we ten diepste van binnen zijn. Uit... Ons hart, zegt de Bijbel, komen onze diepste verlangens. Onze gedachten, onze emoties, onze verlangens. Dat is ons hart. En lang voordat je dus al een zonde begaat, die daad bijvoorbeeld van overspel begaat, ben je daar in je hart al lang mee bezig. Heb je daar in je hart al aan toegegeven. En keer op keer dat jij dus bepaalde gevoelens of gedachten aan overspel, of lust, of wat dan ook toelaat, hoe moeilijker het wordt om daarmee te stoppen. En hoe kleiner die stap wordt om het van vervolgens ook echt te gaan doen. Dan heb je die strijd dus eigenlijk al verloren. Het begint in je hart. En daarom zegt Jezus ook, of zegt de Bijbel ook in Spreuken 4, vers 23... Zo'n mooi vers. Van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. Waak over je hart. Vrienden, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Jezus wil ons niet pesten. Hij wil ons niet zo moeilijk mogelijk leven maken en ons alle leuke dingen onthouden. Nee, hij wil ons beschermen omdat hij weet dat als we die gedachten aan lust of overspel of wat dan ook, telkens weer toelaten in ons hart, dat ons hart steeds donkerder wordt. Dat we steeds meer van God afdwalen. Dat we steeds meer letterlijk en figuurlijk verslaafd raken. Dat we steeds meer onvrij worden. Bovendien, als jij alleen maar naar de ander kijkt met, met ogen van begeerte, dan ga je die ander steeds meer zien, niet langer als een persoon, maar als een gebruiksvoorwerp. Waar jij je gevoelens van lust en je verlaans op projecteert. En dat kan dus ontzettend veel kapot maken. Opnieuw, dat zien we overal om ons heen. En daarom zegt Jezus in vers 29 en vers 30 deze radicale woorden. Ik wil ze nog een keer met je lezen. Vers 29. Als je rechter je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk hem dan uit en werp hem weg. Je kunt beter een van je lichaamsdelen verliezen dan heel je lichaam in de Gehenna geworpen laten worden. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Wat bedoelt Jezus hier? Hebben jullie ooit wel eens van de kerkvader Tertullianus gehoord? Waarschijnlijk niet. Hij leefde in de tweede eeuw na Christus. Hij was een van de, van de eerste kerkleiders, een belangrijke man. En hij was celibatair, met een moeilijk woord. Wat betekent dat hij er bewust voor koos om niet getrouwd te zijn. Om al zijn tijd en energie te kunnen geven aan het koninkrijk van God. Maar Tert, best Tertullianus had één probleem. Namelijk, hij worstelde ontzettend met gevoelens van lust. Hij werd er soms bijna helemaal door verteerd. En toen las hij dus deze woorden in de berg En wat deed beste Tertullianus? Hij dacht deze woorden in de praktijk te brengen door zichzelf te castreren. En dat deed hij dus. Au. Beste Tertullianus, dat is dus niet wat Jezus bedoelt. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Maar wat bedoelt Jezus dan wel? Nou, volgens mij heb ik het vorige keer ook al gezegd, maar zoals zo vaak in de bergreden gebruikt Jezus de stelfiguur, dus de taal van hyperbol, van overdrijving, om zijn punt te maken. Jezus overdrijft om mensen wakker te schudden. Om mensen te laten zien... Hoe zwaar God tilt aan lust en overspel. Omdat het zoveel kapot maakt. Nou, wat Jezus dus wel zegt, is dat we alles, maar dan ook alles moeten doen om die verleiding uit de weg te gaan. Om onszelf daarvoor te beschermen. Nou, castratie is dus niet de manier, wat is dan wel de manier? Hoe kunnen we onszelf dus beschermen, zoals Jezus bedoelt, tegen die verleiding. Nou, ik denk dat er vier, er zijn heel veel dingen, maar ik denk dat er vier belangrijke dingen zijn die we met ons mee kunnen nemen. Ten eerste kunnen we ons beschermen voor verleiding door ons telkens weer te blijven herinneren aan de waarheid. Weet je, een heel belangrijk onderdeel van ons hart zijn dus onze gedachten. En zoals ik er net al zei, het is in je gedachten dat de strijd gewonnen wordt of verloren. En daarom zal Gods tegenstander Satan zal keer op keer proberen zijn leugens in onze gedachten te strooien. Leugens als, als ik toegeef aan die verleiding, dan pas zal ik gelukkig worden. Of, ah... Die ene keer kan toch geen kwaad. Of als je eraan toegegeven hebt en je voelt je schuldig. En je denkt, oh, God wil nu toch niks meer van me weten. Nu kan ik er maar beter helemaal aan toegeven. Herkenbaar die gedachten? Dat zijn leugens. En zodra je die leugens bij jezelf bemerkt. Moet je die confronteren met de waarheid. Namelijk de waarheid, dat toegeven aan verleiding. Veel meer kapot maakt dan je lief is. En dat je je altijd om kunt draaien. Dat je altijd terug kunt gaan naar God. Dat God met open armen op je staat te wachten. En dat Hij je wil vergeven. Dat Hij je wil genezen. Dat Hij je de kracht wil geven om het goede te doen. Dat is het eerste. Dus blijf je herinneren aan de waarheid. De tweede is, doe je renschoenen aan. Nu denk je misschien, doe je je aan. Laat me uitleggen wat ik daarmee bedoel. Paulus, een van de eerste kerkleiders, die schreef het volgende aan de christenen van Korinthe. Korinthe was een stad in Griekenland, nog steeds trouwens. Maar dat was een stad in de oudheid die eigenlijk heel erg op Amsterdam leek. Die stad stond bekend om zijn prostitutie, om zijn vrije moraal, om zijn verleiding.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 En weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Paulus zegt eigenlijk, weet je, je lichaam is niet zomaar je lichaam. Is niet zomaar een zak met botten en wat vlees en wat bloed en een huid. Als jij je leven aan God hebt overgegeven, dan is jouw lichaam Gods woning. Sterker nog, zegt Paulus, dan is jouw lichaam Gods tempel. En daarom zegt Paulus: hou je lichaam schoon, want je wilt die tempel schoon houden. God woont daar. En daarom zegt Paulus: doe je renschoenen aan en als je verleiding of ontucht tegenkomt, ren zo hard mogelijk weg. Dan denk je, hoezo? Ren weg. Nou. Dat is letterlijk wat vers 18 betekent. Het, ik vind het eigenlijk een beetje zwak vertaald. De, het is vertaald met ga ontucht uit de weg. In het Grieks staat er letterlijk ren, kei en keihard weg van die ontucht. Wees geen held, zodra je ontucht of onreinheid tegenkomt, doe je renschoenen aan en ren weg. Nou, hoe gaan we die verleiding uit de weg? Door onszelf van tevoren al af te vragen, in welke situatie ben ik het meest kwetsbaar voor verleiding. Het is heel goed om je dat van tevoren al af te vragen. Is dat bijvoorbeeld als je s'avonds moe bent en je zit in je eentje achter je laptop? Of is dat als je met collega's s'avonds nog wat gaat drinken en je weet dat er een paar collega's zijn die het best leuk vinden om te flirten? Of eerst dat als je een dag vrij bent en je verveelt je en je zit maar een beetje te scrollen op je mobiel. Jij weet waarschijnlijk waar jij kwetsbaar voor bent. Waar jij zwak voor bent. Ga het uit de weg. Bescherm jezelf. Hè, iemand die alcoholverslaafd is en die daar van los wil komen, die gaat ook niet boven een drankwinkel wonen. Boven een gal in gal. Nee, die blijft er zo ver mogelijk. Van weg. Ga niet de held uitlopen hangen. Doe je rendschoenen aan. En ren de andere kant op. En als je het dan toch tegenkomt, opnieuw. Ga weg. Ga uit de weg. Dat is het tweede. Doe je rendschoenen aan. Ten derde, accountability. Weet je, zo vaak als christenen hebben we het idee dat we het helemaal zelf moeten doen. En doen we het ook vaak in ons eentje, strijden we tegen die verleiding. Maar weet je, God wil helemaal niet dat we het in ons eentje doen. Hij heeft ons broers en zussen aan elkaar gegeven. Hij wil juist dat we elkaar bemoedigen, elkaar scherp houden en onze zonden aan elkaar beleiden. Dat we accountable, accountable zijn aan elkaar. En daarom wil ik je aanmoedigen, als jij met verleiding worstelt, bedenk voor jezelf, wie zijn de mensen in mijn omgeving die ook van God houden, die hem ook willen gehoorzamen, wie ik vertrouw, die het beste voor mij willen, die mij niet veroordelen. En met wie kun je accountable zijn? Misschien zijn dat wel mensen in je connectgroep. Bedenk dat voor jezelf. Het is zo belangrijk. Weet je waarom? Omdat als je het helemaal in je eentje doet, die worsteling, en je, je houdt het voor jezelf, je houdt het verborgen, dan hou je het in de duisternis. En dan krijgt Satan alle ruimte om te messen, om je naar beneden te trekken, om je nog meer te verleiden. Maar het moment dat jij het beleidt aan de ander, dan breed je het in het licht. En dan kan God daarin werken met Zijn genade. En met zijn genezing. Luister maar wat Jacobus 5 vers 16 zo mooi zegt. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dat is, dat is letterlijk een gebod. Beken elkaar je zonden en bid voor elkaar. En dan? Dan zul je genezen. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, ook geestelijk. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig. En mist zijn uitwerking niet. Vrienden bedenk, bij wie kun jij terecht voor accountability? We redden het niet in ons eentje, we hebben elkaar nodig. Dat is de derde. De vierde is focus op Jezus. Want vrienden, hoe belangrijk al deze dingen ook zijn en hoe ze ons kunnen helpen om onszelf te beschermen. Uiteindelijk is er maar één manier die ons echt de kracht geeft om met verleiding te dealen. En dat is door ons helemaal op Jezus te richten. Want weet je, hoe hard we het ook proberen, wij kunnen ons hart niet veranderen. Ik weet niet hoe het met jouw hart is, maar van nature wil mijn hart helemaal niet het goede doen. Is mijn hart helemaal niet te vertrouwen. Jeremia 17 vers 9 zegt dat ook zo treffend. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbetelijk is het. Wie zal het kennen? Je hart is onbetrouwbaar. Van nature. En wij kunnen ons eigen hart niet veranderen. Dat kan God alleen. En daarom vind ik het zulk goed nieuws, dat God keer op keer belooft in de Bijbel, dat Hij ons hart wil veranderen. Dat Hij ons een nieuw hart wil geven. Luister bijvoorbeeld, wat... God door de profeet Ezekiel belooft. Zelfs honderden jaren voordat Jezus kwam. Ezekiel 36 vers 26. Hij zegt, belooft God het volgende. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen. En ik zal je een levend hart voor in de plaats geven. En ik zal jullie mijn geest geven. En zorgen dat jullie volgens mijn wetten en mijn regels gaan leven. Dit is precies waarom Jezus naar de aarde kwam. Om ons een nieuw hart te geven. Jezus weet dat we uit onszelf ons hart niet kunnen veranderen. Hij weet dat door de zonde ons hart zo vaak verhard is. Misschien ervaar je dat zelf, dat je een verhard hart hebt. Een hart van steen. Jezus zegt, kom bij mij. Ik ben voor jouw versteende hart gestorven. Geef het aan mij en ik geef jou mijn hart van vlees. Een warm, kloppend hart. Een hart wat Gods wil wil doen. Wat verlangt te doen wat God wil. En dat niet alleen. God belooft dan ook zijn geest, zijn heilige geest. Om ons niet alleen het verlangen te geven, maar ook de kracht om te doen... Wat God van ons wil. Ook als het aankomt op verleiding. Gelaten 5 vers 22 noemt dat de vrucht van de geest. Ik heb hem al een paar keer in mijn preek gebruikt, maar ik wil hem nog een keer voorlezen. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik verlang zo naar die vrucht in mijn leven. En ik heb die vrucht zo keihard kei nodig om staande te blijven in deze door seks, doordrongen maatschappij. Vruchten als, als liefde en zelfbeheersing. God wil ze die geven. Hoe meer we ons leven aan hem overgeven en zeggen, heer vul me elk aspect van mijn leven. En dan gaat die vrucht in ons leven groeien en bloeien. Hoe hard hebben we die vrucht nodig? Misschien nog wel veel meer in deze wereld, in deze samenleving, als in de tijd van Jezus. Want Jezus heeft het over verleiding, maar ik denk dat de verleiding vandaag de dag nog veel groter is. In die tijd waren de mannen en vrouwen werelden bijna compleet gescheiden. Vrouwen hadden allemaal lange gewaden aan en hoofddoekjes... In die tijd waren geen mobieltjes waar je met één klik een naakte iemand tevoorschijn kan toveren. Je wordt niet gebombardeerd, werd niet gebombardeerd door reclames van schaars geklede mensen. En vandaag de dag wel. We hebben Gods hulp, Gods geest zo keihard nodig. De enige manier om staan te blijven is door gefocust te zijn. Op Jezus de hele dag heen. Om constant met Hem te praten. Zijn woorden te lezen. Om elk aspect van ons leven aan Hem over te geven. En te zeggen, Heer, kom met uw geest in dat aspect van mijn leven. Ons hart elke keer weer te laten ontstenen. Te zeggen, Heer, geef me een nieuw hart. Een warm, kloppend hart voor U. Dat je de enige manier om weerstand te kunnen bieden tegen die verleiding en tegen die verlangens is door ons verlangen naar hem alleen maar groter te laten zijn. De enige manier waarop we met verleiding kunnen dealen is door ons verlangen naar hem sterker te laten zijn dan al die andere verlangens die ons hart nooit kunnen vervullen. Zo vaak denken we, als ik toegeef aan die verleiding, dan zal ik pas gelukkig zijn. Vrienden, het laat ons alleen maar leeg en gebonden achter. Alleen Jezus kan ons echt vervullen. En daarom zegt hij ook in Johannes 10, vers 10. Ik ben gekomen om jullie leven te geven. Leven in al zijn volheid. Weet je, ik geloof dat ons probleem niet is dat ons verlangen te sterk is. Ik geloof dat ons het probleem is dat ons verlangen niet sterk genoeg is. Ons probleem is dat we genoeg nemen met een beetje rotzooien met seks. Terwijl hij zoveel meer en groters en mooier voor ons in petto heeft. Wij zijn als kinderen die, die spelen in de modder en weigeren uit die plas met modder te komen. Terwijl en waarom? Omdat we ons niet kunnen voorstellen wat het is om zandkastelen te maken aan het strand. Dat is een beeld van wat God voor ons in petto heeft. Jezus wil ons zoveel meer geven. Leven in al zijn volheid. Leven in al zijn volheid. En dat betekent niet dat we dan nooit meer worstelen met seksuele verlangens of verleidingen. Absoluut niet. Maar dat betekent wel dat als we dat leven met leven met Jezus leven, dat hij ons de kracht en de wijsheid en de vrijheid geeft. Op een manier dat we er gelukkig door worden. En weet je, als we dan toch nog een keer de fout in gaan, laten we dan nog steeds naar Jezus toe gaan. Laten we juist dan naar Jezus toe gaan. En daarom wil ik eindigen met, met een verhaal. Een verhaal wat 2000 jaar geleden plaatsvond. Een verhaal van iemand zoals jij en ik, een vrouw. En die vrouw was een beetje de weg kwijt. Die vrouw werd namelijk op hete daad betrapt op overspel. Die vrouw werd door de religieuze politie van haar bed gerukt, halfnaakt door de straten gesleept, moet haar gevoelens van schaamte en van wanhoop voorstellen. Haar gevoelens van angst. Want in die tijd kon je voor overspelde doodstraf krijgen. Kon je gestenigd worden. Die vrouw werd door de, de straten gesleept. Iedereen die spuugt op haar. En ze werd voor de voeten van Jezus geworpen. En dit is wat die religieuze politie dan zegt. De fariseers. Ze zeggen dit. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Ze wilden hem in de val laten lokken. Jezus, die zegt helemaal niks. Die schrijft met zijn vinger op de grond. Vers 7. Toen bleven ze aandringen, richtten zich op. En Jezus richtte zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat hij als eerste de steen gooien. En toen ze dat hoorden, ging ze weg. één voor één. De oudste het eerst, die zijn het meest wijs.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 Vrienden, laten we toch altijd weer teruggaan naar Jezus. Als het goed gaat met ons leven, maar juist ook als we worstelen met verleiding, als we eraan toegegeven hebben. Jezus veroordeelt ons niet. Hij vergeeft ons. Net zoals tegen die vrouw zegt hij tegen ons, ik veroordeel je niet. Jezus is vol genade. Maar wat ik zo mooi vind aan Jezus... Hij is vol genade, maar hij is ook vol met waarheid. Want hij zegt niet alleen, ik veroordeel je niet. Hij zegt ook tegen die vrouw, ga naar huis en zondig niet meer. Weet je, Jezus houdt van ons precies zoals we zijn, maar hij houdt zoveel van ons, dat hij ons niet wil laten zoals we zijn. Hij ons, wil ons steeds weer maken zoals we bedoeld zijn. Ook als het op onze seksualiteit aankomt. En daarom zegt hij ook tegen ons, ga naar huis. Ga naar de plek waar jij woont en werkt en leeft. En zondig niet meer. Nou, hoe kan dat nou? Zo, niet meer zondigen. Ik denk dat Jezus daarmee bedoelt, doe alles, maar dan ook alles wat in je macht ligt. Nee, beter gezegd, wat er in zijn kracht ligt, om weerstand te bieden tegen die verleiding. Waarom? Omdat dat pas vrijheid geeft. Vrienden, mensen denken dat Amsterdam de stad van de vrijheid is omdat hier alles kan. Nou, ik heb nog nooit zoveel gebonden mensen bij elkaar gezien. Dit geeft pas echte vrijheid. Om onszelf en de ander te beschermen voor die verleiding. En daaraan toe te geven. Dat maakt pas echt gelukkig. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u ons tegen te komen om u dan aan te roepen. Heer, help me. Ik heb uw kracht nodig. Ik heb uw wijsheid nodig. Help ons om te zien. Nu met uw geest. In Jezus naam. En Heer, we willen ook even de tijd nemen als we er misschien Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen.